De militairen moeten de politietrainers beschermen. De missie in Kunduz leek onlangs juist vertraging op te lopen door logistieke problemen, zoals gebrek aan materieel en tolken, maar die zijn inmiddels opgelost. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben militairen hongerige mensen doodgeschoten, die stonden te dringen bij een voedseluitdeelplaats. Volgens ooggetuigen vielen er zes doden, onder wie een oude vrouw. Het leger zegt dat er maar één dode en drie gewonden waren... en dat de schietpartij een vergissing was. De militairen probeerden de mensen weg te slaan met geweerkolven... sommige schoten in de lucht en één schoot gericht op de menigte. Het is niet de eerste keer dat Somalische militairen schieten... op dringende mensen bij een voedseldistributieplaats. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat over een maand weer dicht. Het museum sluit de deuren voor onbepaalde tijd. Het Stedelijk ging in 2004 dicht... voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding... Vorig jaar september werd de gerenoveerde oudbouw onder druk van de politiek weer opengesteld. Er kwamen tijdelijke tentoonstellingen. Begin dit jaar was er een tegenslag toen de aannemer failliet ging. Volgende week, volgens de gemeente Amsterdam, is het onvermijdelijk voor de laatste fase van de bouw dat het stedelijk museum weer dicht gaat. Een datum voor de opening is niet genoemd. In bioscopen van Pathé mogen laatkomers straks niet meer tijdens de hoofdfilm de zaal in. Volgens het bedrijf hebben veel bezoekers last van laatkomers. Daarom gaan vanaf 1 oktober de deuren dicht zodra de hoofdfilm begonnen is. Even eruit om naar de wc te gaan mag nog wel. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Morgen is het bewolkt met hier en daar een spatregen. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de Op de 28 van Utrecht naar Amersfoort, staat tussen Soesterberg en Afrikmaren, een file van 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. M.in-matching.nl. René Boenders' boek Great to Cool telt bij managementboek precies 286 pagina's. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site u het ook zou kunnen halen.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 Zometeen Arnold Karskens over onthullingen van ex-vrienden van Talita van Zon. Je weet wel, die laatst nog in Libië was. Schrijver James Worthy die vertelt over zijn fascinatie voor het spelletje Wordfeud, oftewel gewoon Scrabble. En ik speel het nu ook thuis, de uitzending. Superleuk is het. En Hans LaRouche, die was tien jaar geleden verantwoordelijk voor deze journaalopening. Ja, Dames en heren, goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent. Ja, niet Philip Frericks, maar zijn toenmalige baas. Dus Hans LaRouche die vertelt hier straks over uh, de adrenaline rush. He, dat is een, weer zo'n moeilijk woord. Die hij kreeg tijdens 11 september. Hij is hier rond kwart voor tien. Today's Topics. Maar hier is Today's Topics. Simone Bijlands, goedenavond. Goedenavond. Op vijf. Vorige week meldde een dat ze meenden een wolf te hebben gezien in Duiven. Nu zijn er nieuwe foto's. Ze zijn gemaakt door twee toevallige voorbijgangers. En ze weten het zeker. Het was een wolf. Ah, ja, dan loop ik in één keer een wolf op de weg. Midden op de weg. Ja, hoe zag hij eruit? Groot. Groot kan hij missen. Een wolf. Toch was er eerst nog even twijfel. Ja, ik geloofde het niet echt. Want ik had er nog nooit van gehoord in Nederland. Ah, dat was wel een wolf. Maar Marcel geloofde mij niet. Nee, ja, ik, in de instantie denk je niet aan een wolf. En uh, ja, we wisten het niet zeker. Zal het een hond zijn of zal het een wolf? Want het lijkt vrij op elkaar. Allebei oren, kwispelende staart. Pas toen hij dichterbij kwam, was Marcel ook overtuigd. Ik deed mijn raampje nog een stukje open... En toen leek hij wel alsof hij naar ons toe wou komen. En toen keek hij ons aan en uh, toen liep hij weer door alsof er niks aan de hand was. Je zou eigenlijk wel willen dat je foto had gemaakt toen hij nog voor de auto stond. Maar dat denk je op zo'n moment niet aan. Nee, want dan zit je toch een beetje met samengeknepen billen. En voordat je dan met je zweterige vingers de fotoknop op je smartphone hebt gevonden... is die Wolverma weer gepeerd. Gelukkig gaat Marcel toch nog een vaag fotootje kunnen maken van veraf. We hebben daar een fotootje van. Ik denk, nou, dat kan ik dan wel eens opsturen. Ik heb op internet gekeken en... Uh, Doorgestuurd naar de wolven-experts. En die denken dat het best wel eens een wolf kan zijn. Of niet. Het was namelijk eigenlijk best wel een vage foto. Marcel en zijn buddy die weten het zeker. Nou, ik denk zelfs dat het wel een wolf was, omdat het er niet echt uitzag als een hond. En als het er niet uitziet als een hond, dan is het dus een wolf. <lacht> Op vier. Op Twitter was hashtag Floor weer even trending vandaag. In maart overleed comedienne Floor van der Wal na een aanrijding. En de man die haar aanreed en daarna doorreed, stond vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist... tegen de man die cabaretière Floor van der Wal doodreed in Amsterdam... Bovendien wil het Openbaar Ministerie dat de man zeven jaar niet mag autorijden. De man claimt niet te hard te hebben gereden... en vertelde ook nog wat er volgens hem gebeurde. Vlak voordat uh, hij de stilstaande auto passeert die voor hem stond... lacht Floor van der Wal nog naar hem. Enkele seconden later, beschrijft Mohammed Tess... kwam haar gezicht tegen mijn glas. En de rechter reageerde erop, u heeft haar dus nog recht in de ogen gekeken. Hoe kunt u dan doorrijden? Daar had hij geen antwoord op. Wel haalde hij en zei dat hij spijt had. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Drie dan, daar explosief nieuws. Werd ook lekker over getwitterd. Het halve Brabantse dorp Haghorst werd ontruimd... omdat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog werden geruimd. Ik moet mijn huis gaan verlaten. En ik ga vandaag bij mijn zoon... Uh... Ja, een dag vertoeven. En we nemen de honden mee en uh, ja, we kijken wat hoe het afloopt vanavond. ja, we moeten dat moet. Lekker toch een dagje met de hondjes op familiebezoek en je maakt nog eens wat mee. Het is wel een keer spannend, want het is een klein dorpje. En uh, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En nou een keer uh, gebeurt er iets groots. Ik vind het ook grappig. 14 en nu zijn hoogtepunt al beleefd. Mooi. Hoewel het van tevoren was aangekondigd, wist toch niet iedereen van de evacuatie. Nou, oh, ik ben vanmorgen naar mijn werk gegaan en toen kwam ik terug en toen... Uh... Mocht ik niet meer naar het huis, nee. Toen hadden ze het over een bommelding of een bomontmanteling. Uh, of zoiets. In zo'n hectisch dorp als Haghorst gaat dat natuurlijk met gemak langs je heen. Gisteren hebben wij schijnbaar een, uh, een papier gekregen dat het op stond. Alleen, dat heb ik niet gezien. Uh-oh. Ja. De dag kwam tot een spetterende climax toen de laatste bom werd geruimd. En dat was spectaculair, mogen we wel zeggen. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Alsof er iemand een zacht windje liet. Het is allemaal vlekkeloos verlopen, niemand ontploft, mensen en honden zijn inmiddels allemaal weer thuis. Op twee. Weer een avondje buikpijn voor burgemeester Alain Wolfse van Utrecht. Die ligt natuurlijk al onder vuur over de manier waarop hij is omgegaan met een weggepest homostel. Vandaag heeft hij toegegeven dat er belangrijke stukken door de papierversnipperaar zijn gegaan. Waar het natuurlijk voornamelijk om gaat, is er toch iets gezegd over Hans en Tom. Wat zijn het, is het weggepeste homostel? Hij zegt van niet. En wij zullen dat dus nu nooit weten. Volgens de burgemeester stonden er geen belangrijke feiten meer in over de zaak rond het homostel. Maar punt is dat de papieren niet niet vernietigd hadden mogen worden. Wolse is op dit moment verantwoording aan het afleggen aan de gemeenteraad. Op een dan de bezuinigingen van het kabinet op het persoonsgebonden budget leveren een stuk minder harde cash op dan van tevoren was bedacht. Volgens de berekening van VWS komen de AWBZ uitgaven door de maatregel 0,9 miljard euro lager uit. Maar het Centraal Planbureau heeft een hele andere uitkomst. De oppositie had het CPB gevraagd om een onderzoekje en daar blijkt nu dat de bezuiniging maar 600 miljoen oplevert. En het CPB vergist zich heus niet. Het Centraal Planbureau is niet zomaar even een clubpie. Het zijn wel de rekenmeesters van Nederland. Uh, doorgaans wordt er door Kamerleden en ministers goed naar geluisterd. En als je dan op zo'n bijzonder gevoelig onderwerp je sommen uh, niet op orde hebt, ja dan is dat toch best wel pijnlijk. De oppositie doet nog net geen vreugdedansje. Ik hoop heel erg dat we met deze berekening in de hand ook de coalitiepartijen en het kabinet kunnen bewegen om andere maatregelen te nemen. Andere maatregelen die een echte bezuiniging in de zorg kunnen opleveren, maar die de eigen regie van mensen niet aantast. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten denkt dat ze nog steeds genoeg kan bezuinigen door het PGB af te schaffen. De oppositie wil dat de kabinetsplannen helemaal van tafel gaan. Dat was Today's Topics. Tot morgen. Dankjewel, Simone. Het blad Quote bestaat vandaag 25 jaar. Iedere maand staat het blad weer vol met verhalen over bekende en iets minder bekende miljonairs. Uh, iedere dag duiken wij naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. In de Gouden Eeuw wonen er in Amsterdam ook een aantal uh, zeer opvallende rijken. Historicus Kees Vla Zandvliet die weet er alles vanaf. Kees, goedenavond. Ja, goedenavond. Amsterdam kende toen de zeer rijke broers Louis en Hendrik Trip. Wat, wie waren dat? Ja, dat waren twee uh, handelaars die vooral in, uh, in de wapenhandel zaten. Uh, en ja, dat was in de Republiek in die tijd een heel belangrijke business. Uh, omdat uh, ja, met wapens kon je direct veel geld verdienen. En wapens waren heel belangrijk om ja, handel zeg maar, te controleren. Mm -hmm. En dat waren nog, uh, nogal twee excentrieke types, hè? Die ja, excentriek in de zin dat ze eigenlijk wilden concurreren... met het uh, netgebouwde stadhuis in Amsterdam. Dus ze hebben met z'n tweeën... Uh, een huis gebouwd aan de Burgwal, wat uh, ja, wat echt een paleisje was. En waarmee ze eigenlijk wilden laten zien dat zij ook bij de grote jongens hoorden, zal ik maar zeggen. En hoe zag dat eruit dan, dat ja. huis? Nou, dat is het, uh, daar zit nu de Koninklijke Academie van Wetenschappen in, aan de Kloveniersburgwal. Mm -hmm. um, en dat huis, het zijn eigenlijk twee aparte huizen, maar het, hoog, het oogt als één groot huis. Uh, en daar bovenop staan twee schoorstenen in de vorm van mortieren. Ah. Dus daarmee laten ze ook zien kijk, ja. dat is waar wij het geld mee verdienen. En in die, in die tijd kon dat gewoon? Ja, dat kon, uh, dat kon in die tijd. Want ja, je zou kunnen zeggen, ja, wat je tegenwoordig ook nog wel ziet met wat ik dan de bolleboer architectuur noem. Het is ook een soort van vertoon, uh, eigenlijk façadearchitectuur, uh, indruk maken. Ja, ja. En waar merkte je nog meer aan dat ze uh, puissant rijk waren? Nou ja, ze hebben dat uh, direct gemerkt, op een vervelende manier, uh, dat uh, deze Louis-trip bijvoorbeeld, als dus op een gegeven moment kreeg hij een brief, dat als hij niet een grote uh, som geld zou, uh, zou schokken, uh, dat hij dan wel eens uh, gedood zou kunnen worden. Hm. Uh, dus hij werd gewoon ook uh, ja, gechanteerd met zijn uh, geldbezit. En heeft hij uh, moeten betalen? Uh, hij heeft het niet gedaan en hij heeft, uh, hij heeft het ook niet met zijn leven hoeven te betalen, dus hij had wel uh, karakter zogezegd. Ja, en ja. zijn dit nou, dit is in de historie van Amsterdam, zijn dit wel de bekende rijken? Tenminste uit de Gouden Eeuw dan? Nou, de Trippen zijn heel bekend uh, als rijken van die 17e eeuw. Uh, maar er zijn er nog talloze andere te noemen. Uh, waar ik in de tijd ook voor de quote over geschreven heb. dat Wat interessant is aan die 17e eeuwse rijken: dat is vaak dat ze niet alleen maar rijk zijn, maar ook machtig. Ze zitten ook in het bestuur. Ze zijn ook heel belangrijk in de cultuur van die periode. Ja, en dat waren deze Omdat... Louise en, en Kees ook. Of Sorry, hoe heet die? Louise en Hendrik, jij heet Kees. Ja, ja, die, uh, ja dat is deze Louis Tripp ook. Die komen op een gegeven moment in het bestuur van Amsterdam te zitten. Uh, zij geven opdrachten aan uh, schilders als Rembrandt. Ach. Dus dat zijn mensen met, uh, met verschillende kanten. Macht en invloed. En zijn deze, uh, de nakomelingen van deze tripjes zijn die nog steeds uh, zo rijk? Ja, nou ze zijn niet zo rijk meer als de trippen van toen... Um, wat uh, Dat gaat vandaag ook nog steeds door... Um, als je zit in een risicante business, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld in de 17 e eeuw... dan is er een zekere neiging, uh, als je de buit binnen hebt, om dan op veilig wat meer te gaan zitten. Dus dat de volgende geslachten gaan rentoneren of worden advocaat of worden bestuurder. En dan ben je wel gesteld, maar... Je gaat niet meer zo enorm veel verliezen en je gaat ook niet meer zo enorm veel winnen. Nee, nee, en dat zijn dus die nakomelingen van deze mensen ook. Ja, dus die hebben het goed gedaan, maar die behoren niet meer tot de top van uh, de rijken. En als je ze nog wil zien, kan je die mortieren nog st steeds zien op de Cloveniesburg wel? Ja, dat, uh... dat kun je ze nog steeds zien. Goed. Ja. Dankjewel Kees-Fans okay. Je schreef het boek uh, De 250 Rijksten van de Gouden Eeuwen. Dankjewel. BNN okay. today. Zometeen oud hoofdredacteur van de NOS Hans LaRouche over hoe hij de uh, aanslagen van 11 september beleefde en wat voor een heksketel het hier op de NOS vloer was toen. En dan hebben we het, uh, het over het meest uh, populaire iPhone-spel van dit moment, Word Feud, oftewel Scrabble. Ik ben er net ook verslaafd aangeraakt. geraakt. En in Thailand heten heel veel mensen beer, koffie of Google. En waarom, dat hoor je na het Jungle Drum van Emilia Torini.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 Het zijn ook net gewone mensen, onze wereldleiders, die hebben een eigen Facebook systeem waar ze berichtjes met elkaar uh, kunnen delen en waar ze elkaar met elkaar kunnen chatten. Dat is op zich al uh, interessant nieuws. Uh, maar de vraag is natuurlijk ook: is dat niet enorm hek? Gevoelig? Nou, daar hebben we het over in onze politieke rubriek met Siewert van Linden. Siewert, goedenavond. Hoi ah, Willemijn. Ja, dat is een Facebook voor wereldleiders. Ja, heerlijk. Hè? Dat lijkt me dan zo leuk dat je dan met Verdef ziet in een zwembad en dan druk je op like of zo. Maar het blijkt <laughs> ja. is dat. Uh, las ik deze zomer uh, via een Zweedse televisiestation. Die had daar een beetje onderzoek naar gedaan. Ja. Dat uh, de, de G20-leiders, dus de G20 zijn de 20 grote economieën van de wereld. Die hebben altijd overleg. Nederlands schoof daar in de vorige periode ook wel eens bij aan. Die hebben dus een onderling systeem en dat uh, is gemaakt op een systeem dat heet Open Text. En dat werkt eigenlijk precies hetzelfde als Facebook. Ze kunnen allemaal uh, gewoon status-updates geven. Ze kunnen een ideetje lanceren. Ze kunnen chatten real-time met elkaar. Ook via devices als bijvoorbeeld een, uh, een iPad. Mm -hmm. Ze kunnen allerlei documenten neerzetten... of iets uh, wat strategisch is, wat ze willen, willen delen. En nee, je komt gewoon, er uh, alleen maar bij... als je uitgenodigd wordt door een andere wereldleider? Ja, je Lijntjes. zat al uh, weer te gokken... of je een uh, Google Invite kon krijgen. Of jij erbij zat misschien. Nee, dat kan dus niet. Het is echt alleen maar voor wereldleiders. Het is dus ook niet voor de, de ambtenaren daaromheen. Maar wordt het ook... Echt gebruikt voor, want het is natuurlijk super handig als je real-time uh, met elkaar kan overleggen. Al bij hele belangrijke beslissingen moet er nog een miljardje bij over, aan Griekenland, de steun. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat. Heel handig is. Wordt het daar ook echt voor gebruikt? Voor, ja, voor belangrijke beslissingen? Tijdens een hele belangrijke conferenties zoals bijvoorbeeld zo'n G20-top... worden die systemen dus ook gebruikt, want ze in immense congreshalden zitten. Mm -hmm. Worden die systemen gebruikt om onderling met elkaar te kunnen communiceren. Maar je kunt je ook andere dingen voorstellen. Bijvoorbeeld uh, Obama gaat naar, uh, noem eens wat, uh, uh, ergens in Afrika. En Medvedev van Rusland die weet daar toevallig nog net dat daar uh, iets speelt. Een leuk Dan tentje. Kun, ja, <laughs> een leuk tentje of gewoon een geopolitieke uh, situatie. Dan kun die regeringsleiders zeggen waar ze zijn op dat moment in de wereld, wat hun plan is om waar ze naartoe trekken. En dan kunnen ze elkaar zo informeren wat nog geregeld moet worden of gevraagd of wat gezien moet worden. Dat, dat, dat Medvedev zegt van uh, je bent nu een Burkina Faso. Ga even met die en die gast praten, want ja. die kan je nog wat meer vertellen over. Ja, of bijvoorbeeld nee, richting de OPEC-landen, richting uh, Saudi-Arabië. Er zijn natuurlijk heel veel dubbele belangen, China en Amerika. En kunnen ze daar kunnen ze toch met elkaar in contact blijven. Super handig systeem. Is dat geheim? Ja, niet dus. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Alle mensen bij BN2D ook niet. Het is niet out in die open, of nou, Het is niet helemaal out in die open. Nu dus wel een nee. beetje, sinds deze zomer. En het bedrijf dat het maakt, dat, dat zet het nu ook gewoon op de website. Dus wat dat betreft is het wel, uh, wel out hmm. uh, in die uh, in open. En het is toch wat anders dan als je, weet ik veel, met Balkanen op Hive zit of zo, toch? Ja, dat heb ik inmiddels gesloten, hoor, Hive. Zelfs ik. Zelfs eh. um, de vraag is natuurlijk, het is hartstikke leuk dat dit bestaat. Ik kan me ook voorstellen dat het heel handig is. Maar is het hekgevoelig? Ik bedoel, het zal niet de eerste keer zijn dat uh, iets op straat komt liggen via het internet. Danny Meekitsch, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Internetondernemer en je adviseert uh, organisaties, waaronder de overheid, over het gebruik van internet. Mm -hmm. um, is dit gevaarlijk? Is dit hekgevoelig? Dit systeem? Nou kijk, je moet ervan uitgaan dat iedere keer dat je als burger, als organisatie, als bedrijf of ook als overheid eh, of als wereldleider informatie op het internet zet, dat er dus een mogelijkheid bestaat dat er meegekeken wordt. Op dit moment is er niet één systeem dat 100,00% fraudegevoelig is, inbraakgevoelig is, afluister, ongevoelig is. Je moet er dus altijd vanuit gaan dat er een zekere eh, maat van risico bestaat. Nou, nu heeft dit bedrijf, het is een Canadees bedrijf dat dit ontwikkeld heeft, natuurlijk heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Maar ja, uh, het is dus niet helemaal uit te sluiten dat zo'n uh, berichtje, uh, zeker niet als je gebruik maakt van een mobiele of een onbeveiligde verbinding, dat dat dus door andere mensen gelezen kan worden. En dat maakt dit nieuws natuurlijk wel extra interessant. Zeker in het licht van uh, de berichtgeving deze week over uh, beveiligingscertificaten die op deze kaart zijn. Ja, dat hele DigiNotar-verhaal, dat die certificaten gekraakt, overheid is niet veilig. Uh, maar dit is natuurlijk nogal een risico. Zeker als wat Sibbert net zegt, als het gebruikt wordt om te zeggen van nou, ik ga morgen naar uh, dat in dat land heb jij nog wat informatie voor mij? Je weet de exacte locatie van wereldleiders, ja. Ja, Kijk, ik denk dat het over het algemeen niet zo'n heel erg groot probleem is. Heel vaak is het zo dat bezoeken van wereldleiders worden aangekondigd. Hè, als Obama naar Nederland zou komen. Of toen hij naar Duitsland ging, straten stonden vol. Mensen gingen naar zijn toespraak luisteren. Dus vaak zorgt dit niet voor problemen. Maar het gaat juist om die gevallen dat je niet wilt dat je locatie bekend wordt. Of dat niet bekend is wat je aan het doen bent. Checked in en, in de White House. Precies. <laughs> nou ja, kijk, en dit soort websites zorgen er wel voor dat het voor zo'n wereldleider uh, moeilijker wordt. Om bewust te zijn van of je je locatie wel of niet deelt in de Specifiek geval. Maar zeg jij als, als internetdeskundige, en, en ja, nogmaals, je adviseert organisatie hierover: dit zou je beter niet kunnen doen zo'n systeem, zo'n internetsysteem. Dit kan je, je kan beter bellen via beveiligde uh, lijnen, dat soort zaken. Nou ja, kijk, ik, ik vind het hartstikke mooi dat wereldleiders uh, dit soort technieken gebruiken. Maar ik zou er wel echt voor zorgen, en daar moeten ze dus ook regelmatig aan herinnerd worden... dat je dus absoluut geen informatie op dat systeem kunt zetten dat in potentie gevaarlijk is. En ik vraag me af of dat gebeurt in dit geval. Nou, en wat ook natuurlijk spannend is, is dat dit zo draadloos is. Hè? Dit zijn gewoon, letterlijk cloud software noemen ze dat, dus alle data hangt in de cloud. Vroeger, hè, tijdens de Koude Oorlog, had je letterlijk een, een lijn door de zee lopen... van Washington naar Londen, naar... Uh, naar Scandinavië. En daar konden ze allerlei data overheen sturen. Nou, die kon je dan weer beveiligen met onderzeeboten. En de Russen gingen dan met de onderzeeboten ernaast hangen. Maar nu is het natuurlijk veel spannender. Want je hebt allerlei gekken. Je hebt ook bijvoorbeeld Amerikaanse websites die uh, houden de hele dag bij waar Air Force One is. En uh, dan hebben ze twee Air Force Ones ook. Zodat ze dat een beetje kunnen, uh, af en toe een beetje kunnen afleiden als, uh, als ze niet moeten weten waar Obama is. Maar dit is natuurlijk een... Als je het een digitale hekgemeenschap hebt, dan is het veel moeilijker om, die, om daar zicht op te houden dan als er een paar van die gekke vliegtuigspotters de hele ja. dag kijken waar Obama of, uh, of Merkel uh, rondhangt. Ja, kijk, en voorheen, uh, siert heeft gelijk. Voorheen was het veel makkelijker om informatie op internet te beveiligen. Want je maakt dezelfde gegevens op je computer. En je hoeft het er alleen maar voor te zorgen dat de verzending naar de persoon of de organisatie. Ik, ik typ iets in een Word-filetje, ik sla het op op mijn eigen computer Precies, thuis. dat bestand kun je beveiligen. En ik e je iemand. hoeft het alleen maar te e-mailen naar ja. je. hoeft het alleen maar te e-mailen, dus je kunt het bestand beveiligen. Je kunt het versleutelen, je kunt er een wachtwoord op zetten. Het e-mailbericht kun je beveiligen, et cetera. Dus dat is makkelijk. Maar we hebben het hier over een systeem op het internet. En dan is het een stuk moeilijker om, juist ook om wat, en wat zei. Nee, het is ja. een systeem dat draadloos toegankelijk is. Om het dan heel erg veilig te maken... is het wel een hele grote uitdaging. Als je even kijkt um, wat dichter bij huis... als je kijkt naar ons kabinet... Um Jij hebt daar verstand van. Hoe, hoe, hebben die ook een soort beveiligde omgeving waar ze met elkaar praten? op nou, internet? Okay. Alle grote organisaties in Nederland hebben een intranet. Uh, dat is dus een uh, van het internet afgesloten deel. Waar inderdaad met een hogere mate van veiligheid en beveiliging documenten opgedeeld kunnen worden. Uh, maar ja, uh, ook ministers, uh, Tweede Kamerleden, andere belangrijke mensen in dit land... communiceren net als we allemaal met mobiele telefoons. Sommige van hen hebben cryptofoons. Maar als je deze vraag stelt, moet ik meteen denken aan het uh, Vodafone-verhaal... Van een paar maanden geleden. Voicemails die gewoon ja, afgeluisterd konden worden van ja. Rutte onder andere. Toch? Ja, ja, ja, het voicemail-systeem van Vodafone had voor een groot aantal van die mensen een standaardcode, namelijk 3333. Ja. En er werden Goh. nogal <laughs> uh, ja, toch wel inhoudelijke verhalen op elkaars voicemails achtergelaten. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. Dus je ziet, hè, enerzijds zijn dit net als wij gewoon mensen. Aan de andere kant hebben ze vaak wel systemen voor extra beveiliging, maar gebruiken ze die niet altijd. Maar als het echt top-secret is. In Nederland. Dan, dan ik, staat het niet da, op da, het intranet van de Tweede Kamer. Nee, maar da, dan gaat dat toch ook niet via sms'jes en, ja, dus. en een ge en ja, gewone telefoonlijn. Nee, dat, dat, is, uh, dat, dat is absoluut niet waar. Er zijn ook wel, uh, uh, ik kijk alleen maar naar uh, bijvoorbeeld uh, debatten waar uh, kabinetten in elkaar storten dan gaat alles via sms en via de Blackberry pink je zeggen. Ik heb het ook wel eens zelf gezien, waarbij je er gewoon met assistenten... En er zijn ook veel voorbeelden bekend wel, bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië... de, de GSM-frequentie, die is niet zo heel moeilijk om te hacken. Dus als je een beetje een simpele telefoon hebt... bijvoorbeeld Mark Rutte is een heel goed voorbeeld. Die heeft, die heeft een hele oude Nokia altijd gehad. Mm -hmm. Nou, dan hoef je maar met een schoteltje ter grootte van 30 centimeter te staan. Dan kun je gewoon meeluisteren. En, en dat is ja, toch in het verleden heel vaak gebeurd ook. En wat heeft hij nu dan? Iets... Uh, nou, die, uh, die Nokia die schijnt in de wc gevallen te zijn. <laughs> en, uh, dat is een grappig verhaal. Ja. Er is ook echt pissig over bij de VVD. Want iemand uit zijn team heeft dus gelekt dat in Nieuwsport is een uh, telefoon ooit in het toilet gegooid. Ze zijn dronken, nu nog steeds boos en over. En stond gebogen over de wc. Ja, en zo en, uh, ik geloof wel, geloof wel dat bijvoorbeeld Rutte nu uh, en, en de Jager en zo op, op cryptofoons en dergelijke over zijn. Hè? Of in ieder geval twee systemen systeemen. Wat elkaar is precies gebruiken. een cryptofoon? Dat... Nou, kijk, een, een cryptofoon is eigenlijk een, een normale telefoon waarmee je kunt bellen, alleen uh, uitgebreid. Met extra technieken om ervoor te zorgen. Het wordt ook wel een niet afluisterbare gsm-telefoon uh, genoemd. Het is een nou, beveiligde telefoonlijn. Het is een beveiligde telefoonlijn. Uh, je ziet ook wel vaak in van die films, zie je ze met extra beveiligde telefoons werken. Die zien er dan heel spannend uit. Nou ja, deze telefoons zien er gewoon normaal uit. Dus is ook onderdeel van de beveiliging dat je dus niet per se kunt zien. He, die oude Nokia van Rutte zou best ook een cryptofoon geweest kunnen zijn. Ik denk het niet. Maar, maar um... de, vraag, de vraag is natuurlijk, waarom gebruiken niet alle kabinetslijnen, trouwens ook alle Tweede Kamerleden, zo'n cryptofoon? Wat wat doen nou, ze nou, ja, nou moeilijk? Een cryptofoon kost je minimaal 2000 euro. Ja, nou um, en. Dat vind ik ook. Maar, is kijk, dat ook wat je adviseert? Kijk, ja. Uh, wat je ziet is dit soort technieken zijn uh, jaren geleden ingevoerd. Uh, telefoons werden op een gegeven moment uitgedeeld. Toen waren we ons nog niet bewust van de gevaren. Toen is het dus voor gekozen om die investering niet te doen. En je ziet nu schandaal na schandaal ontstaan... Uh, als het gaat om informatiebeveiliging. En ik denk dat we het punt bereikt hebben waarop je moet zeggen... we gaan al die communicatiesystemen bij de overheid opnieuw doorlichten. En dit moet het uitgangspunt worden. Van de week zat hier uh, Krijn die vaak bij ons zit als internetdeskundige, die zei... er moet een minister komen van, van digitale zaken van internet... Ben je het daarmee eens? Want dan zou dat... dit, soort, dit soort zakenbeveiliging veel nou, beter geregeld zijn. Ja, ik heb dat zelf vaker geroepen. Uh, niet alleen omdat je uh, overal wat belangrijk is. Dit is een ontzettend belangrijk thema. Er gaan heel vaak dingen uh, fout mee. Uh, uh, niet per se dat je overal een ministerie voor moet hebben. Maar dit raakt de veiligheid van de staat. Dit raakt onze portemonnee. Uh, een een, een OV-chipkaart waar blunder naar blunder wordt begaan. Het, het elektronisch patiëntendossier dat na honderden miljoenen euro's wordt, wordt afgeschaft. Dus het kan ook geld besparen. Maar laten we beginnen met een uh, gespecialiseerd onderdeel waar gewoon top-ICTR's, topprogrammeurs, hackers zitten... die beveiligingssystemen kunnen testen. We hebben het ook ooit gehad. En dat onderdeel is ooit geprivatiseerd. En dat is nu een commercieel bedrijf geworden. Heren, jullie doen jezelf goed in de aanbieding vanavond. Wij doen vanavond... Als, als, als uh, deskundige, volgens mij. Danny Mekic, internetondernemer. Dankjewel, je van Linden. Ja, wat kan Stuart eigenlijk niet. Dat <laughs> zien we volgende week wel weer. Dank je wel, Tot volgende week. Exit Holland. In Exit Holland gaan we elke dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Annelie Langerak vanuit Thailand, Bangkok. Annelie, goedenavond. Hallo. Ja, en bij jou daar in Thailand is het heel erg normaal dat mensen hele bijzondere bijnamen hebben. En ze worden ze dus ook dan de rest van hun leven genoemd. Geef eens wat voorbeelden. Nou, de nieuwe minister van cultuur. Uh, Thailand heeft juist een nieuw kabinet gekregen. Die heet. Uh, minister Bier, en Bier is haar voornaam. En daar is helemaal niets geks aan hier, uh, want uh, ja, die naam heeft haar hele leven al. Ja. En waarschijnlijk, uh, het zou me niet verbazen als ze niet eens van Bier houdt, maar uh, ja, dat, dat dit gewoon een naam is die haar ouders haar gegeven hebben, omdat uh, wellicht een van de ouders erg van Bier hield. Uh, ja, ja. Zo gaat het vaak. Ja, want het is zo dat je krijgt je, je hebt gewoon een lange naam als Tai als je geboren wordt, maar je krijgt bij je geboorte ook meteen een bijnaam mee. Maar zo heet je dus serieus de rest van je leven. Ja, eigenlijk al zo lang als Thais kunnen herinneren, krijgen we allemaal een bijnaam, want de Thaise officiële naam zijn heel erg lang, soms mm -hmm. al vier of vijf lettergrepen, zowel de voornaam als de achternaam. Mm -hmm. Uh, maar ze er wel veel waarde aan die lange namen. Die hebben een, uh, ja, vaak een boeddhistische betekenis. Maar die zijn in het dagelijks gebruik niet zo handig. Vandaar dat een kind meestal een paar dagen na de geboorte een bijnaam krijgt. En dat is dus een hele korte naam. Die uh, ja, eigenlijk iedereen, je familie, je vrienden, op je werk gebruikt. Ja, en je officiële ja. naam die wordt alleen maar in formele situaties gebruikt. Bijvoorbeeld uh, bij sollicitatie ja. of op officiële documenten zoals een paspoort. Nou, ben jij uh, ook lerares geweest? Uh, de, de, hoe heten die kinderen bij jou in de klas bijvoorbeeld? Uh, nou, ik had uh, heel grappig een een-eigen tweeling. Uh, die heette A en B. <laughs> en niemand die kon uh, wie, wie A was en wie B... Uh. Uh, ik heb uh, een jongetje van tien gegeven, die heette uh, Bos, dus baas in het Engels. Bos, ja. uh, dus ja. elke keer als ik hem aansprak, dan zei ik baas. <laughs> ja. <tijd> hem. Uh, maar ja, ik kijk eigenlijk al niet eens op van uh, dat soort dingen. Want ik heb al uh, zoveel uh, rare bijnamen gehoord, dat ik zelfs A en B niet eens meer gek vond. Ja. Maar krijg je dan niet dat ouders een kind ook als ze heel erg van een bepaald merk houden, dat ze nou ja, dat kind naar dat merk vernoemen? Ja, inderdaad. Uh, van ouder kregen uh, kinderen vaak een Thaise bijnaam. En dat was meestal de naam van een dier of een fruitsoort. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een uh, kind wat lekker mollig was als baby, die, uh, die krijgt dan de naam uh, meloen in het Thais. Yeah. Of uh, moe wat uh, uh, ja, varkentje betekent. Mm -hmm. Maar de laatste, ja, vooral de laatste 15 jaar zijn het uh, bijna altijd Engelse bijnamen en ook heel vaak merknamen. En meestal dingen waar een van de ouders dus erg van houdt. Dus ik kom mensen tegen die uh, koffie heten of dollar, uh, Maar ook een Google uh, Menu ja. van Manchester United. Ja. Ik heb uh, ook veel autonamen, Ford en Benz. Uh, in mijn vriendenkring heb ik... Uh, uh, boek en film en art. En hoe heet jij in de Thuis? En ik heb inderdaad ook een Thaise bijnaam uh, gekregen. Uh, en dat is Namoan. en dat betekent zoet water. Zoet water, oké. Okay. Ja, en die heb ik gekregen van een mevrouw die bij mij in de buurtwinkel werkt. Die vond uh, dat ik zulke mooie blauwe ogen had. En uh, ja, zo uh, gezellig dat ik altijd met haar sprak. En die zei van, weet je wat, je hebt nog geen Thaise bijnaam. Ik noem jou Zoetwater. <laughs> en al mijn Thaise vrienden noemen mij nu zo. <laughs> <laughs> zoetwater vanuit Bangkok, Thailand. Dankjewel. Tot snel weer. Dag. Radio 1, het NOS Journaal. Half tien. eerst Christian Bonenbakker. Op verschillende plaatsen in Nederland is een lichte aardschok gevoeld. Er zijn meldingen uit onder andere Zwolle, Hilversum, Arnhem, Leiden en Nijmegen. Waar het epicentrum van de beving lag en of er schade is, is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat burgemeester Wolfse van de Utrechtse gemeenteraad mag blijven. Hij ligt onder vuur door de affaire rond een weggepest homostel. Wolfse zou te weinig voor hen hebben gedaan en verslagen van besprekingen met politie en justitie zijn vernietigd. De collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zullen een motie van wantrouwen van de oppositie niet steunen en daarmee is de angel uit het debat. De sanering van het terrein van chemiepak begint waarschijnlijk over een week. De grond, de omgeving en het grondwater zijn vervuild door de brand van begin dit jaar. De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn het nu eens geworden over de aanpak en de financiering van de operatie die maximaal vijf jaar gaat duren.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 Talita van Zongate is nog lang niet voorbij. En er komen nog steeds uh, verhalen over die 39-jarige blonde schone met een voorliefde voor foute mannen. Je hebt het verhaal gehoord, ongetwijfeld. Vorige maand uh, boekte ze een vakantie naar Tripoli. op het moment dat daar de hel losbrak. En uh, de persjournalist Arnold Karskens die bracht haar terug in de veiligheid. maar kreeg daarna naar eigen zeggen nog geen bedankje voor terug. Karskens noemde haar toen uh, in verschillende programma's egocentrisch. en niet echt een bepaald en prettig mens. Nou, het duurde niet lang of inmiddels uh, ex-vrienden van Talita die belde Karskens op om nog wat meer informatie over Talita te geven. Arnold Karskens, goedenavond. Goedenavond. Ja, leuke vrienden heeft die Talita. Die bellen jou gewoon op met de rare informatie over haar. Nou ja, we ontmoeten elkaar in het midden. Maar uh, nou ja, ze, ze heeft nogal een, een beladen verleden, hè, om het er maar zacht uit te drukken. Dus dat ze op een gegeven moment naar uh, Tripoli is vertrokken, is niet eens zo vreemd. Nee. Uh, onze... Maar waarom, de, er zijn vijf vrienden, die heb jij gesproken van haar, die willen anoniem blijven... en die ja. zeggen allemaal van, uh, onafhankelijk van elkaar, dat Talita ze met de dood bedreigd heeft. Ja. Wa waarom ja. vertellen die mensen dat aan jou? Nou ja, omdat ze het nogal bedreigend vonden. Het is natuurlijk helemaal niet leuk als je maand in, maand uit gewoon... Uh, via sms'en, uh, via de telefoon, uh, via uh, Facebook of zo... Uh, Natuurlijk, allerlei verwensingen naar je hoofd krijgt. Hmm. En dat op een gegeven moment dat je kinderen erbij betrokken worden. Ja, maar wat, je... wat voor soort verhalen zijn dat? Wat voor soort verhalen? Nou ja, je? kijk, het, het draait natuurlijk vaak, zoals met dit soort zaken, om liefde. En, en ze voelde zich nogal snel op de uh, tenen getrapt als iemand met een vriendje van haar ging eten. En dan dat is die. Dat is de, de, de vrouw dan uh, gebombardeerd met allerlei verwensingen aan haar hoofd. Waar, Waaronder ook? Hoor. Dus, uh, ik, schie, ik hang je op een hoogste boom, misschien een kogel door je kop. En, en, en, en, en soms heeft Kaddafi er ook nog bij gehaald. En dan dreigden ze uh, één persoon met het feit dat hij heel op goede voet stond met de Kaddafi's. En uh, dat die Kaddafi jongens haar, hem wel zouden doden. Dus ja, dat is, hm. dat is toch niet leuk, hè? Lijkt mij. Nee. Ik, ik kan me voorstellen dat een van die mensen die tegen jou heeft gesproken haar ex is. Miljonair Roland van der Laar. Is dat zo? Ik noem helemaal nooit namen. Nee, want die, zij heeft dan, dat was al eerder bekend, ooit aangifte tegen hem gedaan. Omdat hij uh, haar geslagen zou hebben tijdens hun relatie. Ik kan me voorstellen dat hij een beetje uit is op wraak nu. Dat hij dan dat soort, met dat soort verhalen komt. Dat zou kunnen. Dan moet je een hem vragen. Ja, ja. Het zijn in ieder geval allemaal bijzonder vervelende verhalen die je over haar hebt gehoord. Um, nou, jij had natuurlijk ook al niet een, een heel erg fijn beeld van haar. Is dat nu een beetje bevestigd daardoor? Uh, ja, dat is bevestigd. Ja. ja. Dat had ik goed gezien. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, ja, dat... ja, ja kijk, het heel even duidelijk zijn. Uh, ze ging natuurlijk in het midden van de oorlog naar de Tripoli. Ja. Mensen natuurlijk willen doodgaan, maar doodgeschoten, ja, dan ga je geen feest vieren. En ze nee. komen nog feest te vieren. En, uh, en dan op een gegeven moment ook een vertegenwoordiger van een zeer repressief uh, regime. En, en dan je ogen voor sluiten. Ja, man. dan klop je toch echt niet hoor. Ja, een van die, want jij vandaag een groot stuk in de pers erover. En daar, daar schrijf je een van die, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens vrienden van Talita zegt dat ze compleet gestoord is, leidt aan borderline en schizofrenie. En veel kook gebruikt, hebben haar totaal onberekenbaar gemaakt. Mm -hmm. Is dat ook, nou ja, hebben nou ja, je dat ik heb de, probleem, de Ik heb probleem, ergens... heel veel met, uh, met uh, als journalist en als vaak veel met, met verslaafde uh, ben ik omgegaan. Ik heb, ja. ja, dat herken ik wel, dat gedrag. Ja. En uh, ze heeft typisch dat, uh, je een beetje egocentrisch, junker uh, gedrag van, uh, uh, als zij iets fout doet, dan is het helemaal niet erg. Als een ander wat fout doet, dan, uh, ja, dan... Uh, haar, uh, en haar vuur die geen grenzen. En, en, uh, en die dingen die je, op, je hebt opgeschreven. Hè, wat die mensen hebben gezegd. Zoals. Uh, als je niet oppast. Knoop ik je op aan de hoogste boom. En ik haal de kadafjes uh, erbij. Die uh, uitspraken van haar. Er loopt natuurlijk momenteel dat onderzoek. Te, uh, tegen haar. Um, vanwege mensenhandel. Uh -huh. Moskowitz. Die vertegenwoordigt. Een van de bedreigde vrouwen in die zaak. Uh -huh. kan, kunnen deze uitspraken. op een of andere manier. nog gebruikt worden. in die zaak tegen haar? Nou. Uh, een van die vrouwen die. Uh... Die, uh, die loopt ook bij Moskowitz, snap je? Uh, die, die, die, die kreeg ook de verwensing naar haar hoofd toen ze op een gegeven moment aangifte deed van die verkrachting. En dat, dat zal best meegenomen worden, ja. ja. Ik sta toch straf op om iemand met de dood te bedreigen En uh, zo hoort het ook natuurlijk. Dus uh, ja, dat, dat, dat doet eigenlijk geen goed van, hmm. uh, van talita Nee, absoluut niet. Nou is het een supersmeug verhaal vandaag in de pers. Het is, het is eigenlijk een beetje een soort soop geworden. Hè? Maar jij ja, bent oorlogsverslaggever. Is, ja. dit, is dit, ja, denk ik, is dat nou jouw werk? Of, of, ja. Nou, het zit er een beetje tegenaan. Kijk, ik heb natuurlijk al enorm veel voorkennis. En uh, je, je moet ook niet vergeten, van, misschien rolt er wel meer uit over haar connecties met, uh, met Gaddafi. Hè? Ik bedoel, ze was er niet voor de eerste keer. en uh, Het feit dat ze ook dreigt met, uh, met vergelding uh, met hulp van, van, van uh, mannen van Gaddafi. Uh, ja, dan begint dat een beetje tegenaan leunen. Maar dat is, het is niet mijn core business, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar ja goed, ik ken haar als een van de weinigen. En... Uh, uh, als op een gegeven moment, eh, ik bedoel, het feit dat we er nu over praten... Uh, betekent dat het dat jou ook interesseert. Ja, en de, het is een, en de een, heer, die volg, een heerlijk he. verhaal. Ja, dan moet je dat ook eh, etaleren. Hè? Ja, dus we kunnen nog meer verhalen van jou verwachten over haar... Uh, ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Hm. Ik zal ook niet enige zijn die haar schrijft. Dus, uh, dat dus, denk ik uh, ook Ja, goed. en dan gaan we er maar vanuit. Goed, Arnold Karskens, dank je wel. 1. VNN Today. Ja, waarschijnlijk. Heeft iedere Twitteraar er inmiddels wel van gehoord. Word feud. Uh, Het is de smartphone-hype van dit moment. En eigenlijk, eigenlijk is het gewoon Scrabble, maar dan op je smartphone. Of, of op je iPod of iPad. Nou, um, Dat maakt het allemaal toch net iets anders. Onze social media-redacteur uh, legt even uit hoe dat zit. Je speelt het spel eigenlijk net als Scrabble. Wat het anders maakt is je smartphone. Je kan tegen willekeurige spelers spelen... of tegen je beste vrienden, je familie of je Twittervrienden. En als je een woord gespeeld hebt... krijgt de ander 48 uur de tijd om een nieuw woord bij te leggen. Je pakt hem er dus even lekker bij als je een verveelmomentje hebt. En wat ook leuk is, je kan chatten. Ja. schrijver James Worthy, bekend van het boek James Worthy. Die is ook een fanatiek speler van Wordfeud. En uh, um, we hebben hem ook uh, via een potje Wordfeud uitgenodigd. Tenminste, ik niet, maar onze redacteur. Uh, James, goedenavond. Hey, goedenavond. Jij speelde tegen onze Jennifer. Wat waren jullie slecht, zeg trouwens. Wat waren jullie <laughs> slecht? <laughs> ja? Ik fame feen bij jou daar. Ongelooflijk. Ja, dat was Jennifer. Lelijke woorden hè? gezien heb ik echt... echt... Uh, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt dik gewonnen, begrijp ik. Ja, nee, ik, ben, ik ben het dus net met jou aan het spelen, um, ja. maar ik, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind Skelpel gek, maar het is natuurlijk eigenlijk... Het is zo verslavend, Willemijn, joh. Ja. Oh, het is niet normaal. En ik heb net na, nada doping. nadagen gelegd. Wat heb jij net gelegd? Ja, wat, uh, Manen. Kijken, wat had ik gezegd? Manen, wat? ik zie het alweer. Man. Ja. Manen, ja. maar, oh, oh, kijk, Manun is weer mooi dan. Mijn, mijn moeder speelt dit ook. ook. die zegt, ja, het is een scrabble, maar dan echt voor beginnelingen. Want je mag ook uh, vervoegingen van werk, werkwoorden leggen. Dan wordt het wel heel erg makkelijk. Uh, Daar ben ik het niet mee eens, mama van Willem. Hè? Nee. nee? Nee, man. Nee. Echt, het is zo'n schitterend spel, man. Echt, jezus... Zo ja, want... leerzaam en sexy en spelen met taal. En, oh ja. jongens, want het wat leuke, feest, Het wat leuke is dus, je kan gewoon met je vrienden spelen, maar je kan dus ook uh, willekeurig zomaar mensen uitnodigen. Ja, ja man. En dat doe jij ja. ook? Dat, ja, maar ik heb nu, nu heb ik 37 tegenspelers. 37 het ja, dus, echt dus zoveel, echt een triest leven heb ik uh, gehad. <laughs> ja, zoveel die, tijd. Ik speel gewoon scrabble met 37 mensen die ik niet ken. Ja, het is heel leuk. Want je, ja, je klikt gewoon op de letter, dan leg je hem neer. Het is, voor de rest ja. is het gewoon echt scrabble. Ja. Maar nou hoorden we dus net in dat stukje van uh, onze Jennifer dat je kan ook chatten. En uh, nou schijnt het dat jij ook wel eens, uh, nou ja, een vriendinnetje oppikt via Wordfield. Ach, wel, nee. Leugens. <laughs> leugens. Groove leugens hier bij BNN. Uh. <laughs> ik denk, vrouw... Ik, nee. vond het wel, ik vond het wel charmant namelijk, op die manier. Scrabble-sex dan? zo? <laughs> ja, ja, zo wil ik wel versierd worden, op die manier. Zet, ja? He? Ja. Oké, okay, cool. Ja, nou, laten we verder gaan. Wacht, laatst uit. Wacht, zo uit. Ik ben aan zet, dus je, je merkt het zo wel. <laughs> Top. Goed, James uh, Worthy, wordfeud-junkie, oftewel gewoon scrabble dus. Dank je wel. Wordfeud, hè? Feud. Ja, Wordfeud. Feud. feud. Dank je wel. Een term, hè, wel? Ja, vreselijk. noem het gewoon scrabble, <laughs> zou ik zeggen. Ik ga wat leggen. Ik ben aan zet. Manen. Uh, uh, uh. We zien het zo. Zometeen Hans Larouche hier over de NOS tijdens 9/11. Dat was hier een groot gekhuis. Radical, face, welcome home. In de buurt van Nijmegen heeft rond 9 uur een aardbeving plaatsgevonden. Je zal het inmiddels gehoord hebben. Deze had een kracht van 4,6 op de schaal van Richter. Dat blijkt uit gegevens van het in Frankrijk gevestigde... Euro-Mediterraan Seismologisch Centrum. De hashtag aardbeving is inmiddels wereldwijd trending topic... maar er worden er toch vooral heel veel grappen over gemaakt. Zoals bijvoorbeeld hashtag aardbeving in Nederland. Het aantal doden wordt geschat op twee porseleinen tuinkelbouters. Slachtofferhulp komt maar langzaam op gang. En het koningin.nl. Eerst een wolf, nu een aardbeving. Wij raden de inwoners van onze grensstreek aan de wodka tonic te matigen. Men kan ook overdrijven. Nou, dat en nog veel meer allemaal te vinden op Twitter. Um, dan nu volstrekt iets anders. We gaan terug naar 9-11. Met Hans La Roes van het NOS Journaal. Dames en heren, goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent. Een golf van vernietiging met mogelijk duizenden doden of misschien nog meer. 11 september 2001. Nadat twee vliegtuigen de Twin Towers invliegen, zit iedereen zo snel mogelijk voor de televisie. En dan, ja, wat kijk je dan? Nou, vaak het NOS Journaal. En daar bij de NOS in Hilversum is iedereen op dat moment als een gek aan het rondrennen. Stress op de redactie. Hans La is hoofdredacteur op dat moment. Hij is pas eigenlijk net weg. Hans, goedenavond. Uh, ja, dag. <laughs> zit je nou te gapen? Nee, ik zit oh. niet te gapen. Ik zat oh. net te denken, was ik toen wel hoofdredacteur? Ja, toch? <laughs> ik was lid van de hoofdredactie. Ik je was lid geen, van de ja, hoofdredactie? Ik was nog geen hoofd, Nog niet de opperbaas, wil maar zeggen. Nee, maar wel al een behoorlijk baasje. Een baasje, ja. ja. Wanneer wist jij, dit is echt serieus? Exact op het moment dat het tweede toestel de toren invloog. Want wij zaten te kijken naar het beeld van die eerste toren. En dan zit je al, we waren al ja, voorbereid, eh, want je weet maar nooit hoe groot zo'n brand wordt. En tegelijkertijd, daar kan wel eens, Er kan een, een vliegtuig een toren invliegen... Het kan heel ook raar. een ongeluk zijn. Ja, want bij het Empire State Building is ooit ook een Amerikaanse bommenwerper uh, binnengevlogen. Um, maar ja, we waren dus klaar. En mm -hmm. uh, Philip Frerix, die je net hoorde, die uh, de, de, de, tegen hem had ik gezegd... Ja, je weet maar nooit, Philip, ga alvast maar naar die schmink... Want als dat straks een grote brand wordt, moeten we misschien extra journaals maken. Ja, want ik kan me voorstellen dat je bij dat eerste vliegtuig dacht... de afweging maakt van, moeten we nu inbreken, moeten nee, we meteen live? Het, nou ja, daar ben je op voorbereid. Uh, voor het geval, er kwam wat rook uit die toren. Hè? Dat, ja. was, dat stond nog niet in de fix, zoals je dat later zag. Um, dus we waren voorbereid op, laten we zeggen, een extra journaal... of een extra lang journaal, of een vroeger journaal, of whatever... En ja, daar was Philip dan alvast voor klaar. Um, en op het moment dat Philip terugkwam uit de schmink... toen was net die tweede, dat tweede toestel uh, de toren ingevlogen. En toen wisten we meteen dat dit heel groot was... en dat, dat, dat dit een aanslag moest zijn. Want het die, die, ja, zou wel heel toevallig zijn als twee vliegtuigen... Ja. iedereen in zo'n toren komen. Dus op dat moment heb ik, heb ik tegen Philip gezegd... Philip, we gaan live uh, toren. Of er is een tweede vliegtuig, moet een aanslag zijn. Uh, we proberen uh, er naartoe te krijgen. Charles Groenhuizen, die toen correspondent was... Ja. En op die manier zijn we begonnen niet wetend uh, hoe lang we zouden gaan uitzenden... en niet precies wetend wat er aan de hand was. Even een, een quoteje van Philip Frerix. Hebben we die klaarstaan? Ja. Hans La Roes uh, die uh, stormde de vloer op... Uh, en, en, en begon zich natuurlijk meteen met, met uh, de zaak te bemoeien... af wat te bemoeien, te coördineren. Heel precies. Uh, heel professioneel. En, uh, dus, dus absoluut geen, geen paniek of wat dan ook. Maar vooral dat, dat is mij bijgebleven. Dat is het heel rustig en heel professioneel deed. Ja, rustig en professioneel, maar je stormt de vloer op... terwijl jij natuurlijk eigenlijk op dat moment meer een soort manager bent, een baasje. Maar, maar mm. dan wil je toch de journalist op de vloer zijn? Ja, maar kijk, er moet zoveel gebeuren... Um, uh, wat, wat ik toen heb gedaan... Uh, is om, om, omdat ik eigenlijk... ja, ik, ik, ik hoefde niet een acht te maken. Daar was een eindredacteur voor. Ik was geen chef binnenland. Die, uh, uh, ik ben die uitzending gaan doen. Dus wij zijn om uh, ongeveer tien over drie zijn we gaan uitzenden. Dus ik deed uh, de eindredactie. Dus ik zat in de studio. En ik had Philip Filip... Uh, via dat oorfeer, normaal deed je dat natuurlijk dan niet. Nee, nee. nee, maar op dat moment is het alle hands aan deck. Ja. Uh, en dan, uh, kijk, dan is dat zo'n extra grote uitzending... dat de rest van de redactie zich beter kan bezighouden... met straks zes uur, acht uur... en het regelen van allerlei... Gasten voor, voor, voor, voor die live uitzending die toen liep en het eh, overal naartoe sturen van de verslaggevers, correspondenten, wat iedereen wist, zonder dat, dat je al precies wist wat er aan de hand was, dat dit zo onvoorstelbaar groot was. Ja, want ik, iedereen weet natuurlijk nog waar die was. Ik lag in bed op dat moment, ik werkte toen s'nachts. ook wel zeggen, ja, drie uur nee, ja ik werkte s'nachts en dus <laughs> sliep ik overdag. Ik, ja. mijn vriendje kwam binnen rennen en riep: De derde wereldoorlog is mm -hmm. uitgebroken. Iets mm -hmm. lichtelijk overdreven, maar dat was mijn ja, maar moment het was heel groot. Ja. Dat ik wist van die wereld is veranderd. Ja. Wanneer wist jij dat zeker? Ik zag op, da op dat moment. Kijk, je weet niet precies hoe die... Ik, tenminste, ik kan, ik kan moeilijk zeggen dat ik wist hoe de wereld zou veranderen. Maar kijk, ik noem, ik noem dat wel van die momenten waarop de geschiedenis scharniert. Dan, dan mm. gebeurt er plotseling iets anders. En laat ik zeggen, die relatieve rust van toen, de Koude Oorlog was voorbij, de Amerikanen waren de dominante factor, het ging economisch heel goed. Uh, en die, die, die, die relatieve periode van rust, daarvan wisten we, nou ja, die was op een bepaalde manier voorbij. Want als Amerika zo in het hart wordt getroffen, dus en het Pentagon, He, het militaire apparaat en de Twin Towers, wat in feite staat voor het kapitalistische, uh, grote, uh, allesoverheersende Amerika. Dan weet je dat ze terug moeten slaan. Dan weet je dat er daarna iets gaat gebeuren. En je weet ook dat de oorlogvoering plotseling heel anders is. Het is niet meer. De ene staat tegen de andere. En dacht je dat allemaal toen je dat tweede nou, dat, toestel daarin zag liggen? Dat, nou ja, en daarna, want dat flits wel langs. Want ja. met, die, met dat perspectief hebben we geprobeerd die uitzending te maken. Ik weet wel dat Filip en ik ooit nog eens, en dat zal vast weken later zijn geweest... Naar die, uit, naar die band hebben gekeken van die uitzending smiddags. En dat we toen best tevreden waren dat we het over, nou, laat ik zeggen, na veertien minuten al over Al-Qaeda als mogelijke dader eh, van die aanslag hadden. Ja, want hoe gaat dat? Even dat moment. Jullie zitten daar te kijken. Jullie zien dat tweede toestel live mm -hmm. erin vliegen. Ja. Uh, jij bent verantwoordelijk. Wat doe je dan als eerste? Uitzenden. Wat uitzenden? Hoe werkt La, onmiddellijk die stuur. Nou, het is heel simpel. Kijk, het, het, het, het, het, het makkelijke voor een televisiestation, zeg ik even heel simpel, is dat het gebeurt in New York. En New York staat vol met camera's en vol met verbindingen. En dat beeld dat stroom binnen. Dus dat, die basis is er. En wat je dan moet doen is, zo snel mogelijk, ja, contact met je eigen mensen, met Sjaal in dit geval. Uh, kijken wie er in New York Charles zitten. Ja, Sjaal Groenhuis. Kijken wie er in New York zitten. Ambassades, uh, mensen die je kent allemaal Bellen op die manier die uitzending beginnen en je zei Om... tegen Philip Ga maar zitten. Ga maar zitten. En, uh, ja, ik, ik voer je wel met informatie. Ja, dat dus het was echt. Het is natuurlijk heel een, een dat is eigenlijk journalistiek op de toppen van je adrenaline, want je weet dat het heel groot is. En s s'avonds, als je terug als je thuis bent en je, je denkt overal nou, dan, dan denk je veel meer over die doden. Maar op dat moment denk je aan de verhalen die je wil maken... en, en, en wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Uh, en dat probeer je ook een beetje in die uitzending te krijgen. Want alleen, alleen maar het wat, dat is niet genoeg. Je bent ook op zoek, hoewel je het antwoord nooit helemaal kan geven... naar het waarom. wat ja. is hier in godsnaam aan de hand. Ik denk dat zo iedereen naar de tv zat te kijken in verbijstering. Want dat is een verhaal dat je je niet had voorgesteld van tevoren. Een oorlog kan je je voorstellen, ja. maar dit, dit was iets anders... Even een fragmentje van um, correspondent Tim Overdiek, die zat toen in de VS. En uh, die was echt met volstrekt andere zaken bezig toen ze telefoon ging. Ik was net teruggekeerd van een hele vroege reportage voor de radio. Ik was bij een Nederlandse bloemenimporteur samen met Charles Groenhuizen voor de televisie en onze producer. Dus het NWS-bureau was al een paar uur die ochtend op pad geweest voor een reportage die nooit zou worden uitgezonden. Um, ga opzenden, was het verzoek van de eindredacteur. We gingen de radio op en uh, vervolgens was het uh, vertellen wat je zag. Ja, dat, dat klinkt als heel veel improviseren. Dat is het ook. Dat ging hier ook zo? Het is een, een en al improviseren. Kijk, als je een gewone uitzending doet, heb je een draaiboek... en dan weet je wat er aan het begin zit aan het eind. Hier weet je dat je begonnen bent met een groot verhaal... En, en, en je weet niet hoe lang je gaat uitzenden. Je weet niet wat er nog meer gebeurt. Er waren op een gegeven moment... was er het verhaal dat er nog een aantal toestellen in de lucht waren... die ook allemaal op weg waren naar Doelen. Op een gegeven moment kwam het Pentagon erbij. En, en, en dan, laat ik zeggen, echt dat, dat, dat kille, fascinerende moment... van die torens die in elkaar zakken. Eerst die ene en toen die andere. En dan, ja, ik, denk, ik bedoel, ongetwijfeld zal Philip van alles hebben gezegd en Sjaal... maar eigenlijk zijn dat... dat daar, daar heb je niet, niet, niet veel woorden voor. Is dit eigenlijk... Het allermooiste wat je als journalist kan meemaken? Nee, het is een van de allergrootste verhalen. Het mooiste is het niet. Maar ik vind niet dat je dat soort dingen als in de termen van mag, mooi kan zeggen. Je mag zeggen. het niet zo noemen. Maar nee, je... maar, nee, dat, nee, maar je, je, als je het maakt, weet je ook de consequenties. Je weet dat Amerika... Dat kan niet anders dan dat het terug gaat slaan. Je weet dat die wereld veranderd is. Je weet niet precies hoe. Kijk, nu, tien jaar later, weet je dat toen voor een deel... Uh, en later met de financiële crisis. Uh, het, het ja, maar in... ik bedoel eigenlijk je gevoel. Weet je, je, ja. je dit is toch. Het, het, het, dit nee, is wat, als je, wat je als wat je journalist. Als ja. een keer wil meemaken, zoiets. Nou, je wil allerlei spannende verhalen als journalist meemaken. Demonstraties, uh, oorlogen klinkt heel raar. Maar oh, ja, hier maak je geen voorstelling van. Maar als je het er eenmaal middenin zit, wil je het zo goed mogelijk doen. Dus eerst die live uitzending en daarna acht mm -hmm. uur. En met dat gevoel van. Ik, ik, zit hier op, ik, ik surf hier op de golven van de geschiedenis. En ik maak het allemaal mee. En ik zie het voor me. En ik kan daar vorm aangeven. En ik kan er iets over vertellen. En ik kan bepaalde verhalen extra maken. Dat is ja, waar journalistiek dan over gaat. Had je... Hele basale dingen. Bedoel, hadden jullie tijd om, om eventjes een sigaretje te roken... koffie te drinken, nee. iets te eten? Het enige wat ik heb gedaan, geloof ik, is ergens tussendoor... even in drie tellen mijn dochter gebeld. Mijn oudste dochter zegt, je moet de tv aanzetten. Dat had ze volgens mij al gedaan. <laughs> uh, en dat was het enige. En er kwam vast wel iemand op een gegeven moment binnen... met een glaasje water of, een, of, een, of, een, of cola. Maar we zijn ja, een paar uur gaan uitzenden. En toen kwamen de, de, de actualiteitenrubriek... en een andere van de NWS, die namen het over. En dan, ja, dan, ga je even, dan zit je even dertig seconden stil, denk ik. Of misschien wel twee minuten. Maar daarna gaat het richting 8 uur en de ja. volgende dag. En, en we, we hebben toen acht uurjournaals gemaakt. Die, die waren echt, dat waren echt de hele goede uitzendingen. Maar had je een van 50 moment, minuten. Van 50 minuten, ja. ja. Had je een bepaald moment, s'avonds, dat je kon nadenken over wat er gebeurd was... dat je dacht, ja, nou ja, misschien dat er ook verdriet kwam of pijn? Nee, wel pijn, of... zeggen, nou, impact. Van als je weet dat, uh, wat er allemaal gebeurd is. En toen, toen was het nog niet duidelijk hoeveel uh, mensen er in puin lagen. Wel heel veel, duizenden. En we hadden wel in het begin die beelden gezien van die mensen die sprongen of vielen. Dat is later op een gegeven moment hebben de Amerikanen het niet meer uitgezonden. Dus je, dat zijn wel van die, van, die, laat ik zeggen, van die stille momenten waarop je weet... het gaat om één leven, het gaat om duizend levens, het gaat om drieduizend levens. Het, het zullen er straks nog veel meer zijn. Um, en ja, dan, daar kan je niet veel meer doen dan, dan, dan, daar, een be, dan daar een beetje stil bij zijn. En ondertussen gaat de journalist in je ook weer door. Want dan zit je weer te denken van. En wat moeten we morgen? En wanneer kan. Hoeveel uur heb je geslapen die nacht? Oh, ik heb geen idee. Dat weet ik niet Kort. meer. Het zal niet zoveel geweest nee. zijn. En je krijgt, wanneer kan een correspondent weer wanneer, wanneer kunnen ze weer kunnen we weer naar Amerika vliegen? Wanneer kan Charles of Tim en al, al twee naar New York? Je, inmiddels ben je niet meer bij de NOS. Nee, sinds nee. twee maanden niet meer. Dan nee, ga je missen dit soort dingen. Hoe uh, ja, mis je het al? Nou, ik, uh, dat heb ik me ook afgevraagd. Ik, uh, hoe ik zou reageren op de eerste grote nieuwsverhalen. En die zijn, er zijn er al drie geweest. Noorwegen, Libië. De financiële crisis die doorgaat. En eigenlijk heb ik het gewoon vanaf... Mijn stoel vanaf de bank of waar dan ook, of met de laptop bekeken, zonder het idee te hebben dat ik er middenin zou willen zitten. Misschien dat ik dat over tien jaar weer wil, maar ik heb echt zoveel geschiedenis meegemaakt <laughs> waar ik nog eens mee heb kunnen. Me Genoeg geschiedenis. Ja, dat, het, dat, het, dat ik niet over alles hoef te doen. Sommige dingen, ik vind het goed om het te zien en er iets van te vinden, zonder dat ik er middenin zit. Ga je nog iets, iets speciaals doen met 9-11? Heb je dan nog een clubje nee. dat jullie altijd bij elkaar komen... om daar nog even over nee, na te denken? Nee, nee, nee. want er zijn er weer andere verhalen. En de, de financiële crisis loopt. En dat, ik heb ooit gezegd, en dat weet ik nog steeds... dat eigenlijk de financiële crisis veel in, nog ingrijpender is dan 9-11. Alleen met minder doden, maar het hele systeem Dramatisch. staat te wankelen. Ja. Maar als journalist was het goed. Nou, mooi mag je dus niet zeggen, maar indrukwekkend om mee te maken. Heel bijzonder om het mee te maken. Heel, heel, heel indrukwekkend, ja. Hans Loos, goed dat je hier was. Dankjewel. Oké. Okay. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, dan is het weer tijd om het laatste woord te geven aan onze denktank van BN'ers. Zoals acteur, danser en presentator Jan Koijman. Gisteren was dan eindelijk de lancering van de Cosmopoly Jan of Cosmopoliman. In ieder geval de Cosmopolitan met een mannen smaakje. Gemaakt door Art Jackers, Jim Bakken, Don en mijzelf. Er staat een foto op de voorkant met mij met een hand onder mijn kin. En ik zou graag willen weten wat jullie denken dat daar precies gebeurt. Heb ik jeuk? Wil ik mijn kinderen aftrekken? Wat zou het voorstellen? En dan de schrijfster van onder andere het boek Phoenix Vrouwen, Naima El Bezas. Al van zelf af kreeg ik te horen dat ik de taal goed moest leren spreken. Maar nu merk ik dat steeds meer autochtonen zelf niet weten hoe ze Nederlands moeten spreken. Zo zeggen er mensen in mijn omgeving: even een boekje lezen. Of: hij hebt dat gedaan. En een vriendin die onlangs zei: ik wil even uit mijn doos uh, kletteren. En wie iemand nu even een uh, bruide trui breiden? Tja, ik weet het niet meer. En als laatste, wethouder van Kapelle aan de IJssel en WNL-presentator Joost Eerdmans. Was met mijn dochtertje bij de Kindertandarts. Kiesje wordt roze, ja. kiesje gaat slapen. De stoel is een glijbaan en de verdoving is droomlimonade. De Kindertandarts wordt echt je beste vriend. Meer avonturen krijg je van mij volgende week. Yes, en wij zijn daar gewoon morgen weer. Um, kan je ons niet missen, kijk even op facebook.com/slash today. Zometeen langs de lijn gepresenteerd door Jack van Gelder. Um, maar eerst het nieuws met um, Christian Bonenbakker. Ja, dat is hem. Tot plezier. Tot morgen.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 Uitgebouwd in de polder. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.